Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft de toegang tot Twitter geblokkeerd. Ze willen de autoriteiten voorkomen dat er foto's en filmpjes... van de aanslag in de grensplaats Suruj worden gedeeld. Ook is er in Turkije nu maar beperkt toegang tot Facebook. Zodra alle filmpjes en foto's zijn verwijderd... wordt de blokkade waarschijnlijk opgeheven. Bij de aanslag in vlak bij de Syrische grens... kwamen eergisteren 32 mensen om het leven. Het kabinet in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren heeft besloten dat asielzoekers uit Servië, Macedonië en Albanië voortaan in aparte asielzoekerscentra opgevangen moeten worden. Daar moeten ze binnen twee weken horen of ze mogen blijven of niet. Bijna de helft van de asielzoekers in Duitsland komt uit Balkanlanden. De opvangcentra zitten bovendien erg vol. Voor dit jaar worden 450.000 asielzoekers verwacht. Dat is meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. Eurotunnel, het bedrijf dat de kanaaltunnel exploiteert... eist een schadevergoeding van bijna 10 miljoen euro... ...van de Britse en Franse regering. De vele vluchtelingen die de oversteek proberen te maken... ...kosten het bedrijf miljoenen. Vooral de extra beveiliging en de vertragingen zijn duur. Het bedrijf zegt dat de problemen veel groter zijn... ...dan de Franse regering zegt. Volgens de officiële cijfers verblijven er ongeveer 2000 migranten rond Calais... ...maar volgens Eurotunnel zijn het er zo'n 5000... Particuliere opsporingsbedrijven gaan binnenkort helpen met het achterhalen van gestolen auto's. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en de Verzekeraars hopen dat er zo meer voertuigen worden teruggevonden. In 1995 werd nog 70% procent van de gestolen auto's achtergehaald. En nu is dat nog maar 40%. Procent. Een opsporingsbedrijf mag het voertuig alleen in de gaten houden. Aanhouden blijft een taak van de politie. Het weer, een zonnige periode en vooral in het zuidoosten en langs de Noordkust enkele stapelwolken. Zeer lokaal kan er een buitje vallen. Het is vanmiddag 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 in Limburg. Vannacht mogelijk wat lichte regen. Morgen overal geregeld zon bij 20 tot 23 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Diemen en Muiden drie kilometer.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 Ik heb maar één verlangen, lief. Stoei, poesje, kom hier Ik heb de schemerlamp doen branden, de gordijnen dicht gedaan En ik heb zeven dozen Kleenex op mijn nachttafeltje staan Hoor het en het bazuin geschal Ik lig helemaal gereten, en fascistje staat al pal Poesje, stoei, poesje, stoei Kom hier dat ik je vermoei Poesje, stoei, poesje, stoei en haal me uit de knoei pushers stoei, pushers stoei Mijn ezel, staat in bloei pushers stoei, pushers stoei Alles mag en niks is voer Wat zit je daar te prutsen in die badkamer zo lang Straks plakken mijn erfgenamen tegen het behang Houd toch op met scheren, je bent al bloot genoeg Laat dat externest maar hangen of scheer je morgen vroeg Trek die stomme lady shave uit het stopcontact Vooral eer mijn Eiffeltoren in de scène zakt Pushes toe, pushes toe, ik kom hier dat ik het...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 Your eyes are so intimidating My heart is pounding but It's just a conversation No girl, I'm not a wasted You don't know me I don't know you But I want to And I don't want to steal your freedom I don't want to change your mind I don't have to make you love me I just want to take your time I don't want to wreck your Friday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 Love me. I just wanna take your time. You love me. I just wanna take your time. I don't wanna. Think Your Time. Ja, een zeer ondeugend liedje van uh, Urbanus. <laughs> Geweldig. <laughs> zeer ondeugend. Posjes toei. Uh -huh. Ja. En, uh, nou ja, we hadden u iets beloofd, hè, dames en ja. heren? Ja, we hadden u iets beloofd. Dus ik laat hem even zachtjes nog op de achtergrond horen... dat u weet waar het over gaat. Precies. Maar jij ja, hebt wat gevonden, hè? Dat vind ik wel leuk natuurlijk. Ja, ik, uh, Want het ik... ging om de betekenis van de tekst eigenlijk van... Walton. Tom Tom Trobbins Blues, eigenlijk. Ja. Walsing Matilda. Precies, maar uh, Walsing Matilda is de meest bekende naam daarvan. Ja. En het is een populair Australisch volksliedje. Ja, dat en is. dat is al in 1895 geschreven ja. door een meneer Benio Pedersen. De melodie is afkomstig van een oud Schots liedje, Craig Lee. En dat was van James Barr. En werd door Christina Macpherson aan Pedersen doorgegeven. Het liedje gaat in zijn oorspronkelijke vorm... over een zwerver, een swagman... die een schaap, een jumbuk... en dat zijn termen die in het liedje voorkomen... als je goed luistert... die een schaap steelt en zichzelf in een kreek... een billabar, verdrinkt... als hij opgepakt dreigt te worden. Een methilde is een plunjezak... En Walsing schijnt van de verouderde Duitse uitdrukking... af die Wald gehen, of op pad gaan, te komen. Walsing Mathilde is dus met een pluniezak op je rug op pad gaan. En uh, het Australische land uh, leent zich daar natuurlijk ook voor. Uh, op pad gaan in de Outback, wat vele af en toe ook doen. Met een wals, uh, een dans in driekwarts maat, heeft dat dus helemaal niets te maken. Sterker nog, de melodie is niet eens in walstempo. Een uh, verwijzing naar walsing, Mathilde komt voor in enkele andere liedjes... zoals in Troubert's Blues van Tom Waits... Uh, wat eigenlijk uh, uh, hetzelfde liedje is, maar dan met een andere titel... En later ook door Rod Stewart en Bon Jovi opgenomen. En mogelijk is de betekenis van Waltzing Matilda hier... het spuiten van heroïne, zoals dat die term gebruikt werd in Vietnam door de militairen. En uh, dat is er nog een stukje. En de, de and the band Played Waltzing Matilda is van Eric Bogle... en is ook bekend van uitvoeringen van onder andere Joan Baas en de Dubliners... Bogol verwijst naar de 50.000 soldaten uit Australië die stierven in Gallipoli in 1915. En dat was de mislukte invasie van de geallieerden tijdens de Eerste Wereldoorlog. En uh, verwijst ook naar de zinloosheid van oorlog in het algemeen. En uh, Waltzing Mathilde wordt vaak het onofficiële nationale volkslied van Australië genoemd. Nou, dat is uh, best wel een hoop informatie. En, ja, maar wel uh, interessant. Maar wel heel leuk. Maar het is al heel oud. Ja. Ja, ja het, is, het is al een heel oud. Want ik kende het. Uh, ik kende het ja. al van uh, volgens mij heeft Harry Bellefonte het zelfs een keer op een plaat gezet. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, dat trouwens. weet ik wel zeker. Harry Bellefonte heeft ja. het ooit in de vijftiger jaren een keer op een plaat gezet. En ja. is, uh, ja, het is natuurlijk. Uh, uh, ja, het is gewoon een lekker weet je. En, en uh, wat het leuke is, dat... Uh, uh, nee, nee nou, nou zeg ik iets wat niet, niet waar is. Nee, nee ja. nou wou ik mij niet zeggen wat niet waar is. Oh. Nee, dat doe ik niet. Houd ik mondig. Goed. Nou, oké. Okay. <laughs> nou, klein we stik. hebben we alweer genoeg gekletst, toch? Klein stukje nog. Ja, heel klein dat the Het liedje van Sunday Sun. Ja, dat is een uh, lekker vrolijk plaatje natuurlijk. Hè? Zo een beetje wel. Ja, gezellig. Oké. Okay. We gaan uh, lekker eten.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 Nou, na de uitzending uh, Hij staat inmiddels alle op Facebook En dan kunt u hem uh, straks nog even In alle rust nalezen En uh, voor vandaag Hebben we gekozen voor een vegetarische Macaroni met een kruidige Tomatensaus En uh, ingrediënten Voor vier personen zijn als volgt 300 gram Farfalle, dat zijn van die strikjes Macaroni, twee uien Drie eetlepels olijfolie 250 gram Sherry tomaten. 400 gram pomodore tomaten. 65 milliliter crème fraîche. 25 gram Italiaanse kruidenmix. En uh, u kunt uit de diepvries halen, maar ook gewoon gedroogd. En 150 gram geraspte jongbelegen kaas. De bereiding gaat als volgt. Kook de um, pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking... Afgieten en vang 100 ml van het kookvocht uh, op. Snipper de ui grof en verhit de olie in een koekenpan en fruit de ui goudbruin. Alweer de cherrytomaten en snijd de andere tomaten in blokjes en voeg alle tomaten toe. En roerbak dit nog drie minuten. Voeg het kookvocht, de crème fraîche en de kruidenmix toe en breng alroerend al op laag vuur aan de kook. Schep de farfalle met de helft van de kaas door de tomatensaus en serveer de rest van de kaas er apart bij. En voor een iets pittige smaak en voor de liefhebbers uiteraard kunt u wat olijven toevoegen aan dit gerecht. Ik zou zeggen eet smakelijk. En straks natuurlijk, nou, of het is al na te lezen... op Facebook ja. www.facebook.com Schuilenstreep ja, Zandvoertlijst. Kunt, streep, het, kunt ja. u het inderdaad rustig nalezen... en uh, uw uh, boodschappenlijstje ermee maken. Ja, zo is dat. Het is eindelijk een feit. Ik weet, ik ben voor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 Ja, mooi liedje van uh, Boudewijn de Groot van het album Voor de Overlevende en dat heet Vrienden van vroeger. En dit is Colin Blanstone. En die vindt alles mooi. Wonderful. En het is mooi. Ook dat nog. van Colin Blundstone. Oh, uh, gewoon zanger van de zombies. Natuurlijk samen met Rod Argent dat daar een tijdje solo gegaan. En uh, een van zijn grote hits was natuurlijk Alt Wise. Samen met Ellen Parsons. Wonderful. En uh, ja een paar jaar geleden is hij toch weer gaan toeren met, uh, met Rod Argent als de zombies. En dat doet hij volgens mij nog steeds. Het liedje heette Wonderful. Ja en Soms kom je de leukste dingen tegen, hè? Ik zat, uh, ik zat uh, het weekend weer even te zappen, of te zappen, maar gewoon te, te, te surfen op, uh, nou ja, op Spotify, waar ik heel veel mee doe. Toen kwam ik een, een album tegen van de Great Jazz Organists. Ik dacht, hé, hey, ja. dat klinkt interessant. Uh -huh. En dan zag ik dus namen opstaan van inderdaad de grote jongens van het Hemondorgel. Misten er wel een paar trouwens, maar dat maakt niet uit. Ik ga u er wel eentje laten horen, even tot het nieuws. Het is Jimmy McGriff. En all about my girl. Swing doesn't treten. En zo hoort een hemel door de Goddelkunde. Dan een leuk onderwerp voor de zondagmorgen. Voor CFM Jazz hier het tipje. Het is een heel leuk album. Een hele leuke playlist. de uh, Great Jazz Organ Players. En, uh, of Great uh, Organ Organists. En, uh, nou, er staan een aantal uh, grote namen op hoor. Jack McDuff staat erop. Uh, Jimmy Smith, uiteraard Jimmy Smith. Uh, Jimmy McGriff, Dr. Lonnie Smith. En uh, nou, er zijn, er zijn er nog wel een aantal. Uh, ik heb nog niet helemaal goed doorgekeken. Maar volgens mij mis ik wel een paar namen. Ja, dat dan ben je wel. Maar uh, misschien staan die niet op Spotify. Dat kan natuurlijk ook zo. Maar het is, het is in ieder geval uh, leuk. Als je gewoon eens dus een aan aandacht wil besteden aan uh, uh, de jazzmuziek. Uh, het Hemmondorgel in de jazzmuziek. Nou, dan heb je aan dat ding een fantastische playlist. Voor Zandvoort en de regio. Dat ook nog eens een keer. Ja. En nu het regio nieuws. Met Angela. Op het vakantiepark aan de Vondelaan zijn gisteravond twee inbrekers actief geweest. De politie kreeg rond half zeven melding dat er twee inbrekers in twee vakantiehuisjes zouden hebben ingebroken. Vermoedelijk zijn de verdachten gevlucht via de trap aan de burgemeester van Alphenstraat. Het zeerlement van de verdachte is als volgt. Verdachte 1. Een jongeman met een licht getint uiterlijk... zwart krullend haar, een blauw shirt en een blauwe korte broek. Verdachte 2. was Een jongeman met een licht getint uiterlijk... zwart krullend haar, een wit shirt en een blauwe korte broek. Heeft u meer informatie of heeft u mogelijk uh, iets van de daders gezien... dan kunt u bellen met de politie... 0900 8844 of via meldmisdaad meld anoniem op 0800 7000. Een trein heeft gistermorgen ruim een kwartier stilgestaan op het station van Haarlem... vanwege jongens die zich lastig en agressief zouden hebben gedragen. Een woordvoerster van de politie laat weten dat het duo zich niet wilde legitimeren omdat de jongens zich niet wilden legitimeren aan het personeel van de NS... kwam de politie ter plaatse om te assisteren. Vervolgens hebben de beiden een bekeuring gekregen van de NS-medewerkers. Twee toeristen zijn dinsdagmiddag uh, gewond geraakt bij een verkeersongeval in Zandvoort. De man en de vrouw reden op snorfietsen over de Jacob van Heemskerkstraat richting het strand toen ze vlak voor de bocht uh, naar de boulevard Barnaert ten val kwamen... en tegen een auto botsten die vanuit de andere richting kwam. Hulpdiensten kwamen te plaatsen om assistentie te verlenen. Beide slachtoffers zijn naar de eerste zorg uh, overgebracht naar het ziekenhuis... voor verdere behandeling. De boulevard Barnaert was door het ongeval... ten enige tijd afgesloten voor het verkeer. Bij een schietincident aan de Antoniestraat in Haarlem... is vanochtend rond 4 uur een persoon gewond geraakt. Er werden meerdere schoten gelost. Wat er precies gebeurd is, is bij de politie nog onbekend. Er zouden meerdere personen zijn aangehouden. Het slachtoffer is met Letsel aan zijn arm naar het ziekenhuis gebracht... en maakt dat goed. De omgeving is afgezet en er wordt onderzoek gedaan. Tijdens het spel worden de regels veranderd. Zo vat Jack Huiben de afwijzing samen van zijn plan om vijf strandbungalows te bouwen op het Naartstrand naast zijn paviljoen Azuro. Huiben heeft veel tijd en geld gestoken in zijn project. Door een wetswijziging is het verlenen van een bouwvergunning eenvoudiger geworden. Wethouder Kuipers heeft eerder gezegd dat het college de aanvraag goed moet keuren als hij aan alle criteria voldoet. Toch meent de gemeenteraad dat er op deze aanvraag... inspraak van belang hebben een plaats had moeten vinden... om dat alsnog mogelijk te maken namen ze op 23 juni... twee uh, jongstleden een raadsbesluit aan. Huiben overweegt juridische stappen in deze kwestie. De Stichting Nederland Schoon organiseert dit jaar... weer de schoonste strandverkiezing. En ook het strand van Bloemendaal en Zandvoort doen mee... Vorig jaar eindigden maar liefst 8 Zeeuwse stranden in de top 10. En het is een win-win situatie. Breng jij je stem uit, dan maak je ook nog kans op een lang weekend weg... op het strand in de winnende plaats. Stemmen kan tot en met 13 augustus via de website van Stichting Nederland Schoon. En dan even onder het kopje uh, de schoonste strandverkiezing klikken... en dan wijst het zich vanzelf. Tot zover het nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 23 graden bij een matige westwind. Vanavond en vannacht is het afwisselend, uh, afwisselend behoorlijk... En minimumtemperaturen ligt rond de 16 graden. Ook morgen is het zonnig. Het wordt dan 20 tot 22 graden bij een wederom matige westenwind. Dat was het voor vandaag. Dat was het weer. Er ja, was nog een staartje, het zat er nog aan vast. <lacht> Ik dacht dat het al afgelopen was. Er zat nog nee, een nee. staartje al vast. Nou, ja, nee, ja. Dat is toch leuk? Nou, dan gaan we nu maar weer gewoon verder. Nog een stukje Jimmy McGriff was dat. Ik heb een Ik Pas si je Jim met Esketumem. Die Purple. My Woman from Tokyo. Well, wat je verhaalt is lekker, zeggen ze dan. Toch? Ja, dat zeggen ze. Nou, well, daarom heb ik een keer uit Friesland gedaan. Ja, zo gaat dat. Oké, okay, we gaan verder met. Uh, Doe maar. Jawel, even lekker. Doe maar, want die zijn smoorverliefd. Smoorverliefd. je bas hoor. Doe maar verliefd, smer verliefd zelfs. En dit is No Way No van Magic. Stupid, stupid. Telling you it's when you see the light. Ik Ja, ja ja, ik had nog een hele mooie uh, klaarstaan eigenlijk, maar ja, die kan ik dan niet helemaal draaien en dat vind ik dan weer zo jammer, weet je. een mooie oude die dan, uh, mm, kom je niet tot het eind en dat uh, vind ik zo stom. Maar, dit maakt niks uit hoor, morgen staat hij er nog in, dus dan gaan we het morgen gewoon doen. Ja, dat maakt niet uit. Want we vandaag uh, aan de platen overhouden. nou dat zetten we lekker in de, in de koelkast en uh, blijven ze goed hè, ja, blijven ze goed. En dan gaan we ze de morgen zo weer uithalen. En dan gaan we ze weer draaien morgen. Zo ja, doen we dat gewoon. zitten we niet mee. Nou, uh, we gaan de ruimte tussen deze en twee programma's even gebruiken... om even een broodje te nuttigen en zo. En, uh... Ja, want we hebben natuurlijk nog twee uur, hè. De jaren. Angela is even gauw broodje halen. Lekker. Mm -hmm. Smikkel, smikkel, smikkel. Mikkel Ja, nee, ik hoor alweer iemand. Euh, ja, nee. Dus dat gaan we even doen. En dan zijn we de vinyljaren. Met als klassiek album: classic album Sailor. Het eerste album van deze Engelse band. Met natuurlijk onder andere een van dit traffic jam erop. Van de rest, Dat was eigenlijk het enige niet-zeemansliedje. Van de rest gaat het allemaal over zeemannen en zee en hoeren en weet ik het allemaal niet. Maar Traffic Jam was het enige wat euh, nou ja, geen zeemansliedje was. Maar is wel een hit van de plaat. Dus dat straks. En verder, de nieuwe vinyl 50 staat al online weer. Dus we hebben onze keuze alweer gemaakt. Het uh, dus is weer een hele nieuwe top drie. Dat ziet er weer totaal anders uit dan vorige week. Dus, maar die hoort u uh, na het nieuws van drie uur. En verder behandelen we natuurlijk ook de nieuwe binnenkomers... en er zitten ook weer een paar hele interessante jongens bij, hoor. Ja. En dat doen we dan in afwisseling natuurlijk met het klassieke album... het classic album Sailor. Ja. Dus uh, ik neem even vijf minuten adempauze... <laughs> en dan uh, zie ik u zo weer. Tot zo. Na het nieuws van twee uur. Ik nog heel even genieten van de Jazz Crusaders met Thank You For Letting Me Be Myself van Sly Stone natuurlijk dat gebruikte ik vroeger al toen ik nog DJ was als tune van uh, als ik draaide in de discotheek lekker horen nou tot zo hè